Versies. Hij zei ook dat hij bereid is naar Washington te gaan als er een overeenkomst is. Nederland maakt dit jaar al 2 miljard euro over aan Oekraïne. Voor volgend jaar stond er al 3,5 miljard euro aan steun gepland. Daarvan gaat nu dus al 2 miljard naar Oekraïne. Premier Schoof zei dat na afloop van de top in Parijs. Volgens de premier is er nu grote behoefte aan bijvoorbeeld drones, luchtverdedigingscapaciteit en munitie. Er zijn bij PSV geen aanwijzingen voor nieuwe tuberculosebesmettingen. Maandag werd bekend dat een speler in de selectie die ziekte heeft. Het zou gaan om de Spaanse spits Lucas Perez. Doordat er geen besmettingsgevaar meer is binnen de club... zijn alle spelers weer beschikbaar voor de topper tegen Ajax komende zondag. En zijn er geen extra maatregelen nodig. Dat weer. Vanavond en vannacht helder. Lokaal wel kans op mist. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen eerst zonnig. Later meer bewolking bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 This is the drone, this is the drone You see I'm married to my music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 Die gedachte grijpt me s'nachts bij de keel. Yo, heel op. Yo, wake up, man. What the Yo, het is bijna showtime. Serieus? Oh, ik was even weg. Nog twintig minuten, homie. Veertig, baby. Let's go. Kom maar na, nou, man. Oh. Dit is de droom. Fuck. Glazen omhoog. Het begin van uurtje nummer twee...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 Want ik heb het liedjes in mijn uur, dat heb ik best wel een paar keer uh, beluisterd. Een paar keer is wel erg uh, tekort gedaan. Ik heb hem vaak opstaan. Mooi, mooi. Uh, dus, uh, als je die streams uit Zandvoort ziet, dan weet je dat ze van dan mij zijn. Een paar keer kopen. Uh, maar um, wat ik uh, eraan toevoeg is: chanson, blues. Ja, hm. dat, zit, dat zit toch, uh, en zeker ook.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 Dus het is soms hè, ook op Liedjes in Meneur zitten de gevoelige nummers tussen. Er zitten persoonlijke nummers tussen. Maar er zitten ook weer een paar. Net als we op eerdere platen hebben gedaan, ook weer een paar gewoon concept. Ja, je, vanuit een ander perspectief. Of juist. Zo. Of wat bijna, want het is bijna tekenend als je. Als je uh, soundtrack van de stad. Ja. Uh, je hoort. Ja, wat je zegt. Je ziet, uh, je ziet je bijna het bijna voor. je. ik zit het voor. Echt letterlijk. Ik, ja. uh, ik, ik ben dan op het weg bijvoorbeeld naar. Uh,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 Oh. Nu? Laten we horen. <laughs> Top. En dan mogen jullie je alvast klaarmaken ja. voor, het, voor het eerste nummer. Helemaal goed. De grauwe dagen, yeah Het weer bepaalt de setlist Zag hem gisteren nog op de stadhouderskaarten hij speelde classic na classic. Hij heeft geen vaste plek, maar vindt hem op zijn best als het regent. Trompet met een tunnel als een is een feestje, speelt vanuit zijn hart. Zijn bühne is de stad, van de pijl maar tot aan noord, van de pijp tot de gracht. En iedereen loopt langs, maar niemand die hem de maat neemt. Hij staat stil terwijl de hele wereld haast heeft. Altijd met een lach, ja, ook wanneer hij plaats neemt en toch weer moet vertrekken van de boa die hem aanspreekt. It's all good, trompet is het dus. De stemming nog onbekend, zegt de mensen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 De hele stad is een podium. De schenen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 Die zomer werd ik 11 en op de tafel vol me. Poe. maar allereerst de partij Jordans. Toch gelukkig trok ze aan, ik was een blij man. Jordan 8 met het klittenpand aan de zijkant. Pakte de bal en was meteen weer Michael. Een blij wit mannetje van 1,50 meter. 50, want op een kleintje was ik Michael Jordan. Op het veldje was ik bergkant Mijn helden waren alles vol. Al voel ik weinig met een bal. De fantasie wordt het van de techniek, yeah. Maar het liefde voor die shit, shit. blijft op mijn dood. dood. Zie me als een mooi.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 ja, ah, dat voel ik als vroeger hoor. Drie, drie mensen. Hier, ja, ja, ja, ja, ja. Gebeurde dat dan ook wel eens? Uh, dat je dan wel eens uh, uh, ja, voor drie mensen uh, bezig waren? Ja, die, die, oh, komt zo, nee. die komt zo, die komt zo, die komt zo. Ik heb wel eens voor één iemand in een redelijk grote zaal gespeeld. Ja? ja? ja, ja was uh, hoe allemaal. is dat dan als je dan in uh, zo'n.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 Ja, ik liet te gaan, ik liet te gaan en hield de deur voor de ropen. Waar liefde verdwijnt, waar liefde verdwijnt Blijven liedjes in mijn euro over zit ik weer Stoffer en blik, mijn glazen ingemiet, het vindt Maar is een toffere chick dan deze dame hier De deur slaapt en de klap dicht Je moest die weg en dat snap ik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 Gelukkig te zijn met al wat hij heeft, ja, met al wat hij heeft. Ik zag hem nog steeds staan, de zaal die was leeg, maar hij rokt er nog steeds. En ik heb alles voor elkaar, mooi auto, goed de baan, maar er wordt op gered. Zie je lopen op een straat, met een ik op het gemaakt, glimlach op zijn feest, huis maar.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 Die 70.000 mensen hebben en waar er echt geen reet gebeurt. Wat, wat dat betreft. Maar het lijkt wel één grote promotiepraatje voor horen. Noustaan. Nou, ja. denk ik uh, dat ook, ja. denk ik dat het uh, een beetje ik, ik, ja, ja, Maar ja, ja, ja. ja zeker. Wel. Nou, oh. kijk, ik moet oppassen dat ik niet een burgemeester... die hier voor, voor zes jaar weer benoemd is... Dat, uh, is dat, dat een beetje die kant... of, uh, is dat geen on -up? Nee. nee. Ja. Zo, zo verknocht ben ik nou. ook. <laughs> nee, okay, okay, <laughs> um, okay. Dan dus toch weer even weer, weer, weer doorschakelen. Want ja, uh, jullie moeten het hele land door ja. nu.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 De op deze, de sprookje wegen. We lopen kaartspelen, laat mijn hart spreken. En dat betekent de waarheid door mijn ogen. Dit is heerpha, vermoeiend en tijdrovend. Het gaat goed met je, zeggen ze, lekker hè. Want op Facebook hebben ze me zien Live wordt iets van een track of een clipje. Getagged in de foto met de tekst, hij kan spitten. Maar het ene clipje is een paar keer bekeken. Kost een paar honderd euro, maar is vaak weer verdwenen. Na een dag op een site, zoals Poena of als hij. Ik ben dankbaar voor de shine en de kansen die je krijgt En ik rock mics overal door het land heen Voor wat reiskosten, mijn god, wat is plan B? Plan B is er niet, dit is twintig jaar in de industrie Alles wat ik heb, ja vergis je niet Vat het alsjeblieft, niet persoonlijk op koop, koop telefoon op en ik ben weg Ben best sociaal, maar ook best wel vaak Liever alleen, alleen muziek om me heen Ja, ik ben weg Dank jullie wel. Ja, dat waren ze. Dat was even het live gedeelte. We gaan nog eventjes verder voor de mensen die nog heel graag nog iets wat van Liedjes in Simineur willen horen. Want zij mag in de finale komen te staan. Nee, in de halve finale komen te staan. Via een wildcard. Elsa Bigita Beckman van Mooie Noten. En laatst zij nou toevallig ook iets met Engel hebben opgenomen. En dat is dit nummer wat je nu hoort. Ja, wil je nog wat zeggen erover? Je mag er wel wat, wat over zeggen. Nou, niet echt. Nee, nee. nee is zo. Uh, ja, ja oké. Okay. Dus dan uh, meegedaan in de popronde. Hier is Vaarwel. Oh.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 Don't boe, Wat moeten we nu nog zeggen? Je dan? Je don't boe, ik doe je meer pijn dan ik heb het kan. Je kijkt nog één keer om in je zin, Vader.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 En uh, er is ook weer van alles uh, wat we gaan doen dit jaar. Dus, uh, ja. dus daar ben ik lekker druk mee. Dat is heel wat anders hoor, jongens. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. is heel wat anders, wat anders. Ja, nou ja. Heel weinig over Engelgaard. Ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> maar goed, ja, nou ja. hij zit er toch. Dus ja. ik denk, ja, nou nee, dan vraag ik vraag hem. Uh, hoe is de, want is er nog een leven na Liedjes Immuneur? Uh, ik ja, ik hoop <laughs> ja. <al, al>, ja. het. <laughs> ja. Nee, maar dat is wel leuk, weet je. Wat Jesper ook zegt, ook wel heel herkenbaar. Hij is nu inderdaad met Clock45, wat ook alleen maar mensen zijn die ik ken...